van, zo is nieuws van...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 Er wordt morgen nog geen datum bekend gemaakt voor een mogelijke Elsteden-tocht. Wel maakt de vereniging Friese Elsteden bekend hoe het ijs op de route van de Elfstedentocht bij ligt.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 In de love suite. En de love suite met een uh, heerlijk etentje. En boven staat Roy Roy. Ja. Is het eten uit het wapen van Zandvoort heerlijk daar. Vind je het, het lekker? Dat is wel maar alleen drie gangen. Ik zou het alleen in drie gangen menu verwacht hoor ik net. Ondertussen zijn ze niet blij en dan verwachten We ze wel drie gangen. We krijgen alleen maar geklaagd, hè? Ja, Het is echt ongelooflijk. Roy, wat heb je ons aangedaan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet wat ik jullie heb aangedaan. Helemaal niks. Hé, hey, beschrijf eens wat je wat je nu ziet. Wat ik nu zie, ik zie een iPhone op tafel. <laughs> ik zie uh, een half opgegeten kroket. Een paar <laughs> patatjes. <laughs> En ik uh, zie nu dat er iemand mosterd gaat pakken. Oké. Okay. En, en een heleboel mooie hartjes tafel. op de tafel. Oh, spannend. Omdat ja. Is dat een teken? Nou, dat denk ik niet, als ik het zo bekijk. Nou ja. Ja. Je ziet alleen een boos gezicht. Nee, dat ook niet. Ik zie twee lachende gezichten. Oh, kijk! Oh, dat, dat is belangrijk. Is, um, ja, het is, is, ja wel, ze vinden het wel, ze moeten er wel lachen. Is het lachen. wel een beetje gezellig? Ja, het ziet er wel gezellig uit hier, Mag ja, ik ja, het zo, zo zeggen. Zometeen natuurlijk hoogtepunt, het hoogtepunt, want de ringen komen er zo aan. Nee hoor. En um, ik dacht oh, wel, een beetje meer dan ik. <laughs> maar um, Pascal heeft wel mooie ringen in zijn oren, dat wel. Oh, is ik dacht wel. anders. <laughs> uh, maar, um, wat bedoel je? Nee, dat weet Pascal zelf wel. Uh, ja, vertel het eens. Dat, wat wil ik nou zeggen? Ja, dan weet ik ook niet wat jij wil zeggen. Nou goed. Uh, en in ieder geval, het eten uit het wapen wat het is heerlijk. Wij komen zo meteen het toetje brengen. En uh, dat wordt nog wel spectaculair.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 Een goed liedje blijft, zegt de nieuw van Gavin de Krall, Soortje met CFM. Pa, Mag ik een groot applaus voor de winnaar van Talent of the Voice Excel? Hey! De goedenavond, Erik. Goedenavond. Hoe heb je de afgelopen uren beleefd? Ja, ja, Heel hele hoop aangedacht.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 Um, ik, uh, ik zing voornamelijk uh, Engelstalige ballads. Ja. Dat zijn nummers waar een hoop gevoel uh, in moet worden. Oké. Okay. En ik denk dat ik dat wel, uh, wel goed kan. Oké. Okay. Ja.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 Ja, ja, helemaal goed. Nogmaals gefeliciteerd, Erik. En uh, we spreken je gewoon heel erg snel. Dank je wel, eerst goed. Hey, Dank je wel en fijne avond. Oké, okay, hetzelfde. Oh, oh. Gotta live Cause I'm A friend. I call my homie Thio, we can all awesome sip again Get it in, and again, and again Leave evidence, waste it so irrelevant Get cake to the head, who's telling it? I got a hangover, that's my medicine Don't mean the break I out, too intelligent A little jack can't hurt this gutter I show up, but I never go up, so let the drinks go up oh, oh. I got a hangover, whoa I've been drinking too much for to sure I got a hangover, whoa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 I let them slide, Changing my views This is a far cry from what I know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 een hotelletje voor tweeën te zoeken. Nee toch? Echt niet? Wel of wel? Wel toch of niet? Ja, niet ja, heel, niet? ja heel goed Roy. Oh. Ja, heb jij je dat hotelletje voor twee al geboekt? Nog niet. Nog niet? Nee. <lacht> oh, oh, oh. Oh, hij oh, loopt even voor de deur. Oh, ik heb wel oh. oh, een colaatje geboekt. <lacht> een Colaatje cola en een lekker ijsje. Ja, ja. en, eh, en ik eh, ben uitgenodigd voor een skifeest nog ooit. Ook je nog? Daar ben ik net ook genoeg voor uitgenodigd. En waar is het dan? Werden. Ergens in een café in Zandvoort. Laat daar leuk. Lep, hè, na lep, lep. De naam gaan we een keer niet noemen, die wordt toch genoeg genoemd op de radio. Ehm, uh, ja, 1, 2, 3, 4 zeggen we <lacht> dan maar. 5, 6, 7, 8. Ja. Hey Roy, huh? zometeen ga jij dat hotelletje nog boeken en dat komt helemaal goed. <laughs> en uh, wij, uh, wij, wij uh, sluiten dit onderwerp nu of al nu af. En extra uh, wij, uh, large, uh, toch? Ja, extra large. <laughs> en uh, daar is een mooie kamer, toch? En uh, wij uh, gaan gewoon <laughs> lekker verder met Entertainment view. Zo, zometeen popster erin met Showbiz nieuws. Then your whole did lead fun Henry Het showbiz nieuws met Popstar Henry Het bekende deuntje van Popstar Henry Henry, goedenavond Hey, goedenavond, goed jongens Ja, goed hoor. gaat goed, hoor. Ja, dat gaat ook wel, hè Hoe gaat het met jou? Ja, uitstekend, hè Dus, uh, ja, lekker windje, lekker koud buiten hè? Ja, ben je, ben je een beetje aan het genieten van de sneeuw? Ja, weet je, een beetje ijs temperatuur momenteel, hè? Ja, het was uh, gisternacht, was het min 18 of zo, hè? Ja, ongelooflijk, hè. Dus ja. De temperatuur die hebben we lang niet meer gehad, natuurlijk, hè. Uh, er is lekker veel sneeuw bij jullie ook? Ja, en ja. Uh, ja mijn leidingen zijn bevroren, dus ik heb geen water in huis. nee hey, dat is niet goed, hè? Uh, nee goed. Nee, ja, dit is het is een om uh, echt de, ter, de, de, de temperatuur van de van de thermometer uh, toch iets uh, hoger te zetten de verwarming, want uh, je kunt zomaar inderdaad de voorgeleiding hebben, hè? Bij de aardbol zo gezegd. Hè. Ja, en dan uh, en dan gaat onze gelukkige woningbouwcorporatie hier in Zandvoort uh, nooit een telefoon opnemen. Ja, dan ben je in de aap gelocheerd. Ja, daar dat, dat, dat wordt niet vrolijk van natuurlijk hè. Nee. Maar uh, in ieder geval warm houden uh, eventueel een, uh, een, een ja, dat, zo, zo straalkachel erop zetten, dat wil nog wel eens helpen. Ja. Dus uh, succes daarmee Roy. Dankjewel. <laughs> Goed jongens, ik heb nog wat joggers voor jullie op, opgeduikeld. Nou, ik ben benieuwd. Ja, uh, keer trouwens die acteur Ben Casade nog uh, herinneren? Geen idee. Nee, ik ook niet. Ja, nou ja, als je hem ziet, dan denk je van, oh, is het die acteur, weet je wel. Dus uh, ja, het is dus een aparte naam, maar hij is in ieder geval uh, vrijdag op 81 jaar geleden overleden. Um, uh, ja, Weer een grote acteur en die, je kunt hem scharen een tijdje rijtje met Paul Newman en zo. Uh, okay. ja, dus daar heeft hij veel mee gespeeld. Ja. Goed, dan hebben we... Uh, met beter nieuws, uh, Robin Gibb een, een van de broers van de, van de BG's natuurlijk ja. die, uh, die is helemaal uh, Terug uh, te verbaren hij, hij is gelukkig weer een stuk beter Ze hebben in ieder geval uh, een, een bobbel in zijn darm, Hebben ze verwijderd en, uh, Hij is in ieder geval weer een paar kilo aangekomen het, het is sowieso al een ja. Darm is hoor dus, Maar hij die is in ieder geval weer Spectaculair gesteld, zoals ze dat zeggen Nou, gelukkig maar Ja, ja En dan hebben we natuurlijk Lowlands, dat is uh, ook dit jaar 2012 Ja, klopt uh, ja, 55.000 tickets in twee Uur weg. Die was uh, vandaag is om 11 uur begonnen. Ja. En amper twee uur later waren ze allemaal weg. Ja, dat is elk jaar is het weer echt ongelooflijk hoe snel dat gaat, hè? Ja, maar het is natuurlijk ook wel een beetje kenmerkend voor de recessie waarin we momenteel zitten. Dat je ziet dat de mensen toch naar grote evenementen gaan, niet meer naar kleine evenementen. Ja. En dat, dat, dat, dat is wel herkenbaar hoor. Dus je gaat liever naar een groot evenement toe, weet je wel een paar keer, dan dat je naar de kroeg gaat tegenwoordig. Ja, ja. Dus de mensen hebben liever daar, ik Ja, ik kan me ook wel een beetje wat voorstellen. Huh? Ja. Goed, ja, en dan hebben we nog die kanibalen van BNM, hè? jullie nog een paar weken geleden Ja, een stukje hier. vlees. Ja, Valerio en Dennis, hè? Ja, exact, ja. Nou, zoek in ieder geval werk voor banken uh, zijn dat ze vervolgd worden of zo. Want in ieder geval hier in Nederland kennen we geen uh, strafbare feiten voor kannibalisme. Dus uh, ja, het nou, is, is natuurlijk vrij bizar wat ze gedaan hebben. Ja. Maar ze gaan in ieder geval wel vrij uit. En uh, dat zelfs zo dat we, dat hebben we gesteld door het CDA, over de actie van de, van de presentatoren. Maar uh, ja. in ieder geval uh, geen probleem.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 Ja, ja daar ben ik volledig met je eens. Uh, dan moet ik het toch een beetje laten en een beetje serieus bezig zijn. He. Ja. ja, het, het is natuurlijk het is, het is heel erg moeilijk eens met kinderen samenwerken. Je moet serieus zijn. Maar uh, ja, het, het, het was vast veel grandioos gisteren in ieder geval. Ja. Heb het gelukkig het uh, Maar wat ik ook eerder gezegd heb, de ouders zijn er toch bij die... Ik heb altijd niet de ouders enthousiast zijn dan die kinderen zelf. Ja. <laughs> dat lijkt snel. Ja, gisteren ook weer hè? Ja, gisteren ook weer. Ja, ja heb jij... Uh, ja.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 maar in ieder geval 3 miljoen kijkers ja en dan moet ik helaas zeggen dat het de winner is ja. die uh, vorig jaar of vor, vorige week nog uh, 1 miljoen kijkers kropt nu nog maar 640.000 mensen die er naar gekeken ja. hebben ja en ik kan me ook een beetje voorstellen want als je kijkt naar uh, het tijdstip waarop deze wordt uitgezonden dan praat je op donderdagavond en ja. ik zal zelf ook helaas ook vergeten want uh, ja donderdagavond is vrij altijd een avond daar uh, dan kan ik met de kinderen mee naar, naar het voetballen kijken ja Trainingen, dus heb ik helemaal geen tijd voor. Um, uh, ik denk dat het weer iets, voor, iets is voor in het weekend. dat, dat, dat snap ik er niet. Ik vind ja, doe het op een vrijdag of zaterdagavond. Maar denk je dat het ook echt de reden is waarom er geen miljoen mensen naar kijken? Nou, het zou een reden kunnen zijn. Uh, ja, ja ik, vind, ik vind het inderdaad een. Uh, ja, de, de voice is toch, toch iets anders dan, uh, dan de winnaar is. Ja, ja, en ik denk ook dat het een graal... Een, uh,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 Ja, ik denk dat dat, ook een, dat zeker een rol, uh, rol speelt, absoluut. We moeten het van het scherm afspakken, zogezegd. Ja. Dus ik kan me er wel wat voorstellen wat je dat zegt, hoor. Maar goed, we wachten wel eens even af wat het verder gaat geven. Maar ik, de, de tijdje dat er wordt uitgezoomd vind ik dramatisch. Ja, dat, dat, dat vind ik niet leuk. Dus dat zal zeker een rol erbij gespeeld hebben. En zeker de, de dingen die jullie net aan Dat zal er zeker allemaal mee te maken hebben. Nou ja, we gaan en... zien hoe het nu gaat lopen. Hè? Want um, hoe gaat John de Mol om met uh, zulk tegenslag? Ja, daar zou ik niet blij mee zijn. Nee, ja, ik ben best maar. benieuwd dat u dit gaat oplossen. Het kan ook te maken mee hebben dat uh, op die, dat tijdstip. is er ook een interview uitgezonden van Prins Willem, Alexander en Maximo ja. op RTL4. En uh, wie is de mooiste op dat tijdstip? Ja, ja ook. Dus uh, daar hij zit kan het ook. Dan weg een beetje. Ja. Ja. Dat zou kunnen, ja. ja goed, nodige... dan we natuurlijk, dan hebben we natuurlijk nog uh, onze bekende Rob, Rob Geus. Die, uh, die gaat scheiden na 7 jaar. Ah. Oh. Ja, ja, hij zet de koepels op. Ja, je... dat moet je op een gegeven moment de natuurlijk. Maar dat heeft hij waarschijnlijk niet gedaan. Ik denk dat natuurlijk ja, hè. Ik denk dat er rubbertjes op waren. Ja, dat zou ook nog kunnen, misschien boven ook. <laughs> Hij is er wel op pad denk ik. Dat zou ook kunnen. Oh, dat zou dan kunnen. Ja. goed jongens. Ja, dan heb ik nog één dingetje voor jullie dat. Uh... Ik las op een gegeven moment dat uh, Britt Dekker weer uh, in, uh, doodsbang was in de bus. Dat ja. ze lopen twitteren. Ja, of dat nieuws is, weet ik niet. Maar als zij, te, als zij dan loopt dat ze uh, dat ze drie keer uh, gezien dat de chauffeur de rood is gereden. Oh. Nou, dan kan ik kan ik me dat nauwelijks voorstellen. Maar eens, ik kan niet rekenen, dus het zal wel vijf of zes keer zijn geweest. En waarschijnlijk uh, is het ook een kleurendoof. hoofd. Want uh, ik kan niet voorstellen dat de chauffeur uh, drie keer de rood rijdt, dus het ja. zal wel groen zijn geweest. Dus daar heeft ze ook problemen mee, waarschijnlijk. Dus ik denk dat het allemaal best mee zal vallen. Ja, ja als Britt Zijf, dan keer al is de rood gereden, een kan.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 Maar jongens, dat mag in ieder geval mijn dingen die ik video heb kunnen opduiken. En ja, rest natuurlijk niks anders jullie allemaal. En de luisteraars thuis natuurlijk allemaal ontzettend fijn te wensen. Gaan lekker schaatsen, het is mooi weer. Misschien wel een beetje sneeuw erbij. Dus ja, echt de winterse sfeer momenteel. En dan hopen we op een 11 de volgende week. Ja, denk je dat het gaat gebeuren? Ik weet niet. Als ik kijk naar de temperaturen die langzaam iets omhoog gaan. En dan weer naar beneden toe gaan. Dus de hoop is er wel. Maar ze moeten toch langzaam gaan. wat voorbereidingen gaan doen natuurlijk. Ja, voor mij mag het ook wel weer over. Zijn hoor, Henry. Ja. Op naar de zomer. Ja, daar heb ik, daar heb ik ook wel weer zin in eigenlijk. We hebben, we hebben geen winter gehad en dan moeten we beginnen in februari en ze nodig de winter doorbreken. Ja, en over, over anderhalve week hebben we de carnaval hier in het zuiden. Dus uh, ja, dat, dat wordt ook allemaal nog kritiek, allemaal natuurlijk. Er hè. staat een paal in de kerk. Ja, ja, een paal in de kerk. Nou, Henry, ja. dankjewel voor deze week. Graag gedaan, weer, jongens. En uh, Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en uh, graag tot volgende week. Dankjewel. Hoi. 對對對 CFM. En wat een fijn nummer is. The Holding On To You. En dan kun je alsnog...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 Die entiteit met de nabestanden terughoudend in het verstrekken van informatie, in het geval van zelfdoding. Daarom worden ook geen verdere details bekendgemaakt.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 Maar uh, er wordt hier rijkelijk met chocolaatjes gegooid, heen en weer. Nou ja. Het is wel lekker, ik heb al tolbaron, een tolbaron of een ander chocolaatje, of Milky Way op, of KitKat. Ja. Al die chocolaatjes komen allemaal voorbij. Nee, daar noem ik er ook meer. Het is toch gewoon een chocoladefabrikant, het is allemaal dezelfde denk ik. Maar ja, we zijn dus, uh, het was niet erg vonkend, maar uh, ze hebben het wel naar hun zin gehad. Ja, vraag eens aan iemand, vraag eens aan Pascal, of wat hij ervan vond. Wat vond jij ervan? Zijn mond zin nog vol ja oh leegheid de opzet is leuk geweest maar daar blijft het ook bij <laughs> maar Pascal pijnlijk, Pascal pijnlijk wij hebben nog een verrassing voor je jullie mogen vanavond logeren in Grand Café XL. Nee, hey, ik moet werken vannacht. <laughs> nee, deze geintje is flauw. Nou ja, we hebben in ieder geval met goede bedoelingen. hebben we het bedoeld, jongens. En uh, we, hebben, we hopen dat jullie ervan hebben genoten en wie weet. Ik hoor net, dan had je dat gisteravond moeten doen hoor ik net hier. Wat dan? Nee, ja, toen waren jullie er toch? Ja, maar hij staat nog steeds open. Ja, dus, uh, misschien... Uh, ja, nee, een uh, groepje. Ja.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 Is er ook te vinden op www.cfmzandvoort.nl. Morgen zondag in Kerneland van 2 tot 4 en zometeen de herhaling van de Euro Breakdown. Veel luisterplezier bij CFM Zandvoort. En tot uh, volgende week. Hè? En een heel fijn weekend. Volgende week carnaval uitzending. Ja, leuk, gezellig. leuk, leuk, leuk. Roy, uh, Roy, kom je er achter ook, ook gezellig bij? Well, misschien wel. Want uh, jij bent natuurlijk de carnavals kennen. Hè? Jij bent de carnavalman hier bij Zien. Er uh, staat een paal in de kerk bijvoorbeeld. <laughs> ja, of ja. een nieuwe nummer van Adje Ta, ta, ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Hey, tot volgende week. Ho oh, oh. Hoi. <middels> Others here, I'm a guest, Come too near, too too near now. But I have the only key to save our champion's destiny. The consequences are so. Great. on the menu in my favorite restaurant Oh well don't talk about quality cause there's no fish left in the sea greedy man been killing off the lot the rest of us and you better play nature's way she won't take it all away and don't try and tell me you know my man Her bad right from wrong oh you've upset the balance man done the only thing you can now my life is